Hoofdredacteur Mariska Orban de Haas van het Katholiek Nieuwsblad... zegt dat ze is ondergedoken omdat ze met de dood is bedreigd... na een column in Metro, dat meldt Omroep Brabant. De politie zegt op de hoogte te zijn en de zaak serieus te nemen... maar wil het bericht niet bevestigen. Columnist Luc Koelman deed zich in zijn stuk voor als de Haas... en richtte zich tot de ouders van Tim Ribberink, de 20-jarige man... die vorige week zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. Op sociale media maakten veel mensen zich kwaad over de column... omdat ze dachten dat hij echt door de hoofdredacteur... van het Katholiek Nieuwsblad was geschreven. Metro heeft de column vanmiddag van zijn site verwijderd. De man die vorig jaar het Amerikaanse congreslid Gabriel Giffords neerschoot... moet voor de rest van zijn leven de cel in. Hij is veroordeeld tot zeven keer levenslang plus 140 jaar gevangenisstraf. De schutter heeft schuld bekend aan het bloedbad dat hij in januari 2011 aanrichtte. En in ruil daarvoor heeft hij niet de doodstraf gekregen. De dader schoot op een politieke bijeenkomst in Arizona 19 mensen neer en zes van hen kwamen om het leven. In Rotterdam heeft een motoragent schoten gelost op een auto bij een achtervolging. Dat gebeurde in het centrum van de stad en veel mensen waren getuigen van het incident. De motoragent wilde een auto controleren. In plaats van te stoppen ging de bestuurder door. Op de binnenrotte reed de auto op de agent in. Die kwam ten val en loste een paar schoten. Het is niet duidelijk of er vanuit de auto is geschoten. Een andere agent hield de automobilist later aan. Het weer vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt tot een graad of zeven.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 Ja, goedenavond. Langs de lijn op een Europa League-avondje. De kans dat PSV de poolfase overleeft is na vanavond een stukje kleiner geworden. Wat hele stukje. De ploeg van Dick Advocaat verloren in Zweden met 1-0 van AIK Solna. Zometeen meer over die wedstrijd. En NFC Twente heeft er 1 helft op zitten tegen Levante in Enschede. Bas Ja, Twente wekt in de eerste helft. Het is rust nu bij 0-0 stand. Ook niet de indruk dat het hier een onvergetelijke avond wil geven aan de fans. Want er gebeurt eigenlijk bitter en bitter weinig. En verder vanavond een uh, Nederlandse autocoureur... die in hetzelfde stoeltje zat als de wereldkampioen. Luister even. Mm, heerlijk. Het was de Red Bull van Sebastian Vettel. Robin Vrijns heeft uh, vandaag mogen testen in diezelfde wagen. En ook aandacht uh, voor het NK, uh, de NK-afstanden. Komend weekend. het seizoen gaat beginnen. Maar er is nog één schaatsteam dat zonder sponsor zit... En Clemence Ros praat voor het eerst over haar vertrek als voorzitter van de Eerste Divisieclub De Graafschap. Ze legde haar functie neer nadat enkele ontevreden supporters volgens haar over de schreef gingen. Er zijn situaties geweest die zo ervaren zijn dat de politie vond dat ze zich met de zaak moest gaan bemoeien. En uh, ja, dan weet je dat, dat er dingen aan de hand zijn die niet door de beugel kunnen. Dat en meer tot 11 uur in NWS Langs de Lijn. Ja, eerder op de avond verloor PSV dus uit bij Solna met 1-0. En die Houtkamp die heeft dat u wel gevolgd. Andy, ik hoorde je verslag en ik kreeg de indruk... dat het wat PSV betreft erg slecht was. Hè? Uh, Robert, erg slecht is zelfs uh, een understatement. Het was niet om aan te kijken. Wat speelde PSV slecht? Het was net zo slecht als het veld erbij lag. En ik kan je melden, zoals Mario Been ooit zei... dit veld was zo slecht dat als je er een koe op de wij zet... dan breekt hij zijn enkels. Het is uh, slecht geweest. 1-0 al heel snel. Na twaalf minuten in het voordeel van Aika. Bangoura, Mohamed Bangoura maakt het uh, doelpunt. Manna Ceri Leone. was een prachtig doelpunt. Maar Willems werd wel heel erg makkelijk uitgespeeld. De bek, notabene van het Nederlands al. En daarna, ja, dan denk je PSV gaat iets doen. Oké, okay, ze missen Toifonen. Ze missen Van Bommel. En ook Strootman was er niet bij. Maar dan denk je dat jongens... Uh, hun kans pakken. Uh, Hutchinson, ja, weinig van gezien. Maar Orlando Engelaar, bijvoorbeeld, die al zo weinig speelt en mogelijkheden krijgt. Dan denk je, die jongen gaat zich helemaal laten zien. Maar nee hoor, niets van gezien. En dat geldt eigenlijk voor heel PSV. Geen kans konden ze creëren. Ook niet in de tweede helft, een kleintje van Dries Mertens. En daar bleven bij. Nog een keer een schot op de lat gezien van uh, Aik. Van uh, wie was dat? Een hele goede Danielson. Mooie uit de draai op de lat. En daar zegt het uh, verhaal genoeg mee. PSV verliest met 1-0 na twee weken geleden al 1-1 te hebben gespeeld. En het wordt nu wel heel moeilijk, want van Niepper thuis en Napoli uit... zal gewoon gewonnen moeten worden om te overwinteren. Maar als je naar het spel keek, het leek wel alsof ze niet wilden. Goed. Dankjewel, Andy. Ja, een dik advocaat. De trainer was het daar volledig mee eens. Een wedstrijd die je niet hebt hoeven te verliezen. laat dat duidelijk zijn. We hebben de tweede half genoeg kansen gehad om... Uh om minimaal uh, gelijk te spelen. Maar uh, dan, dan zie je op een gegeven moment... gaat hij die ballen er niet in. En, uh, ja, totaal onnodig. Maar we hadden van de afgesproken dat we niet te veel gingen opbouwen. Wat sneller de dieptepaal, wat sneller de aansluiting. En dan ging de tweede helft beter dan de eerste helft. De eerste helft werd toch continu gezocht... of het via voetballen kon doen. En dan zag je dat ging niet, want... ja, dat veld was ook uh, slecht. En één diepe bal... Uh, en dan hebben ze een aardige spitsspeler daarvoor in... die continu verdreiging zorgde... zonder echt gevaarlijk te worden... Maar één bal de eerst helft en het is 1-0. En uh, ja, daar kom je niet boven. Dat was Dick Advocaat voor de camera van de RTL. De stand even in groep F. Jepper aan kop nu uh, 9 punten uit die vier wedstrijden. Napoli heeft er 6. Solna 4 en PSV ook 4. Want Napoli won met 4-2 van Jepper. Wat andere uitslagen in pool A. Anzi van Guus Hiddink wond thuis. Een mooie overwinning, 1-0 van Liverpool. Oedinese tegen Young Boys werd 2-3. In die pool gaat Anzi aan de leiding met 7 punten. En daarachter Liverpool met 6. Young Boys met 6. En Oedinese heeft er vier. Daar blijft het dus uh, hartstikke spannend. In Pool B, Academica tegen uh, Atletico Madrid 2-0. En Pilsen tegen Hapuel Tel Aviv 4-0. Madrid heeft er 9, Pilsen 9. En Academica heeft er 4 en Hapuel heeft er 1. In Pool C, dat is de pool van Venebache, van Dirk Kuijts... die één keer scoorde tegen Limassol. Het werd 2-0 voor Venebache. Venebache gaat nu aan de leiding daar... met 10 punten uit vier wedstrijden. In Pool D, Bordeaux tegen Maritimo uit Portugal. 1-0 voor Bordeaux. En Club Brugge stond 2-0 voor... maar in no-time stond 2-2... mede door een doelpunt van ik aixit Anita. En zo werd het... Na 90 minuten dus 2-2. Newcastle heeft er 8, Bordeaux heeft er 7, Clebrugge heeft er 4... en Maritimo heeft er 2. Goed, bent u op de hoogte? Dat zijn uh, die wedstrijden die allemaal uh, zo rond 7 uur zijn begonnen... maar om 5 over 9 zijn er nog een hele rits begonnen. Daarover later meer. Maar de belangrijkste daarvan is natuurlijk FC Twente thuis tegen uh, Levante. Je zei al even, kort, uh, een korte round-up van de eerste helft, Bas... Wat denk je, gaat het lukken? Want het ziet er in ieder geval beter uit dan de uitwedstrijd. Ja, nou voetbal het niet vind ik overigens. Uh, in de scorevel. Want toen twee weken geleden in Valencia werd het 3-0 voor Levante. Dat was wel wat, gaf wel wat vertekend beeld. De muziek uh, weg en de tweede helft nu in gang gezet door de Spanjaarden trouwens. 0-0 uh, stand voor de duidelijkheid. Toen zat het allemaal tegen met een afgekeurde goal van Tadic. Die rare strafschop die Levante kreeg. De derde goal van Levante die nog met een hensbal eigenlijk min of meer dat doel van Twente ging. Kortom, toen zat eigenlijk alles verkeerd. Nu wil Twente na een niet al de goede eerste helft hoop ik wel een betere tweede neerleggen. Want ik vind dat Twente wel dwingender moet kunnen zijn in een thuiswedstrijd tegen de ploeg die zesde staat in Spanje. Daar moet je eigenlijk wat meer tegen kunnen dan wat Twente heeft laten zien. Eén grote kans in de eerste helft geweest via Schilder die net... Ja, wel half met zijn hoofd bij een bal kwam bij de eerste paal. Die kwam vanaf de zijkant van Jansen. Maar de keeper kreeg er nog een vuistje tegen. En gek genoeg in de slotseconde van de eerste helft was de grootste kans bijna nog aan de andere kant. Omdat Douglas bijna een bal in zijn eigen doel trapte. Probeerde nog echt in de extra tijd van het eerste bedrijf een bal weg te houden uit de rijkwijde van Geekas. De spits van Levante. En dat lukte dus, maar wel bijna in zijn eigen doel. Maar diep goed af. Bengts trapt een bal weg. Dat doet hij met een omhaal op het hoofd van Brahma. Dat gebeurt halverwege de Twentse helft. Brama komt de bal door, maar die komt om het hoofd van een van de Spaanse middenvelders. Die wil ogenblikkelijk weer dat zijn ploeg via Michel aan de rechterkant ervan vandoor kan. Michel is zeg maar de nummer 10 die in de rug speelt van Gekas. De Griekse spits, international ook, bekende naam. Deze Gekas, die we in de eerste helft overigens niet heel veel gezien hebben. Maar dat geldt eigenlijk voor alle aanvallers van Levant. Want die ploeg heeft het ook wel laten gebeuren eigenlijk vooral. Ik denk dat Twente wel 60, 65 balbezit heeft. Maar zagen wij gisteren niet bij Barcelona Celtic dat balbezit niet altijd wat zegt. En dat balbezit toch een... ...middel moet zijn in plaats van een doel. Schilder aan de bal krijgt een heel klein tikje eigenlijk van achteren. En als de scheidsrechter niet fluit en Couli Diop geeft nog een tikje, dan fluit hij toch. Couli Diop, speler uit Senegal International ook. Hij was ook aanwezig een maand geleden toen bij die gekke wedstrijd senegal Ivoorkust die gestaakt werd. En daarna Senegal is uitgesloten voor de Afrika Cup 2013. Daar hebben we de beelden van gezien. Uh, bal bezit voor Twente naar die vrije schop. Rosales, Droogt van de middenlijn geeft een bal in de richting van het strafhofgebied. Castanjos gelooft daar niet in omdat hij eigenlijk in de buurt gaat komen van de bal. Maar naar de bal toeloopt En die bal blijkt al te hard en rolt er overheen. En zo kan er een uh, doeltrap komen voor de keeper die de bal rustig heeft opgepikt. En komt die bal dan weer voor de voeten van Bengtson. Bengtson geeft hem eigenlijk kort mee aan Brahma. Brahma probeert hem ineens bij Schilder te krijgen. Dat ziet er heel aardig uit. Schilder speelt de bal tegen de arm van zijn tegenstander aan. Rios in dit geval. Die uh, twee weken geleden twee keer scoorde. Snel genomen vrij stop En ja, scheidsrechtertje. Nou moet je niet zo zeuren. Want uh, nou wil Schilder die bal in één keer spelen op Cabral. De vervanger dus van Chatli Die met een enkel blessure niet in actie kan komen vanavond. En omdat die bal een meter ligt buiten de plaats. Waar de scheidsrechter eigenlijk vindt dat hij genomen zou moeten worden. Zegt hij doe het nog maar een keer. En deze bal van Schilder op Cabral was echt punt gaaf. Zo wordt Twente eigenlijk een kans ontnomen. Slechter dan die Russische scheidsrechter van twee weken terug. Zal deze Fransman niet zijn. Maar voorlopig. Is het ook nog geen 8 met deze man? Balbezit voor Twente. Vrij schot dus nu wel op de goede plek genomen. En balbezit voor Schilder. Schilder, Brama, middenveld. Dan Castanjos aangespeeld op 30 meter van het doel. Die wil hem terugkaatsen op Brama. Dat lukt niet. Zit Jansen ertussen, waardoor Brama al zo aan de slag kan. En dan kan aan de rechterkant nu de aanval van Twente een vervolg krijgen. Maar moet er een voorzet komen eigenlijk? Die komt ook nu, wordt doorgekopt. En ja, dat had je dan beter niet kunnen doen. Dat is eigenlijk een beetje pech op de rand van het strafhofgebied. Komt die bal via het hoofd van, ik denk, Jansen? Uiteindelijk niet in de buurt van Castanjos omdat hij er hoog overheen zeilt. Een doeltrap voor Levante. de nummer 6 van Spanje. Na 48,5 uur. Twente heeft een goal nodig. Dat mag duidelijk zijn: dat is 0-0. Nee, en de uh, Morning Train 925. Bijna kwart over tien. Even kijken in Enschede. Hangt er al een goaltje in de lucht, het liefst voor Twente? Nou ja, Schilder wordt uh, tegen de vlakte gelopen door de aanvoerder, denk ik. Bajesteros. En dat levert Twente een vrij schop op, op een meter of 30 van het doel. Uh, het is 0-0 na 52 minuten. Maar u moet weten dat deze uitzending geregisseerd wordt... in heel veel verzoek door Pim van de Bos, En die heeft de laatste twee jaar een goede hand van schakelen. De laatste twee jaar ook zelfs. Ja, volgens mij al een tijdje hoor. En, uh, hij kan niks zeggen nu, maar hij hoort het wel. Dat als hij schakelt, dan vallen er vaak goals. Of dat nou op zaterdag of op zondag in de eredivisie is. Wie weet heeft Twente het geluk nu ook. Achter de bal Tadic. Afstand wel ruim hoor. Denk wel echt een uh, meter of dertig. Koppers zijn ook mee. Bengtson, Douglas. Wat doet Tadic? Die wil het ineens doen. Schiet in de muur. Heel zwak. Dat moet dan de schuld van Pim van der Bos zijn. Dan wil ze met de bal vandoor. Dat lukt dan ook niet. Twente probeert dat te verhinderen. Via Rosales, een van de mensen die nog achterin was gebleven. Die bal springt er dan uit aan de andere kant van het veld. Wordt opgepikt door Ruben Garcia. Dat was de enige in het elftal van Valencia die er twee weken geleden niet bij was. Toen speelde daar Juan Blue. Die zit nu op de bank. Wat overige deel is intact. Dat is dan gek genoeg bij Levante. Zo zie je maar een relatiesysteem. Als McLaren dat een keer doet, daar heeft hij van tevoren ook wel wat over gezegd. Dan wordt daar dagenlang over geschreven. Maar... Het elftal van Levante van nu vergeleken met het elftal van Levante van afgelopen weekend in de competitie. Daar staan er maar vier dezelfde namen in en de rest is vervangen. Dit is dus eigenlijk ook een soort B-elftal. Dan moet je nog bij zeggen dat bij eentje was er geen keus. Want dat is de spits, hun beste speler eigenlijk. Martins, die niet speelgerechtigd is in de UEFA Cup omdat hij pas te laat uit Rusland naar Levante kwam. En toen was de deadline van de UEFA al voorbij. Vandaar dus g die kun je dan als tweede spits nog wel achter de hand hebben. Dat is ook luxe. Die nu aan de bal is overigens en een aardige kaats geeft. Waar Ibarra wel op doorloopt, maar uiteindelijk net niet bij de bal kan. Goede overname Twente, hoogstandje zelfs van Brama. En dan aan de rechterkant wat ruimte misschien voor Rosales. Die heeft daar iets bij zich, maar Rosales houdt in. Zoekt het via de andere kant, Jansen. Dan gaat de bal naar Schilder, recht voor het doel. 35 meter. Hij dreigt even naar voren te lopen, maar gaat dan in de breedte. Dan kom je uit aan de linkerkant, waar Cabral kaatst op braafheid. En dan de bal weer naar het centrum. Schilder moet eigenlijk naar het doel draaien. Draait weer terug. Zo wordt de omzingeling van Twente wel vervolmaakt. Maar uiteindelijk levert het geen gevaar op. Nu via Thadis aan de rechterkant op maar eens geprobeerd. Komt bij de punt van het strafvoegebied aan. Daar wordt het druk. Te druk. Dan gaat de bal eroverheen naar de andere kant. Naar Braafheid. Die op 25 meter van het maar is besluit. Hij schiet, hij schiet hem er bijna in. Die bal is op weg naar de kruising. Maar op het laatste moment zijn daar de handen. Van uh, Navas, De keeper uit Costa Rica overigens die snel trapt. En dan de bal nog in het strafgebied van Twente bij GK ziet belanden. Gekas wil langs Bengtson. Dat lukt niet. Hij glijdt weg. De Griekse spits. En zo kan Bengtson voor opruiming zorgen. Zou er dan na 55 minuten eindelijk wat vuur in de wedstrijd komen in Enschede? Dat uh, hebben de mensen hier wel verdiend. Sterker nog. Daar komt de kans. Daar is de goal voor Twente. Nee. Voor uh, Rosales. Die een 1 2 aangaat met Castanjos. Eigenlijk door Castanjos vrij voor de keeper wordt gezet. Op 15 meter van het doel, maar de bal vervolgens via de doelman naast ziet gaan. En dan kan Twente, moet Twente blij zijn met een hoekschot die het er dan nog aan overhoudt. Zo gebeurt dat plotseling in een tijdsbestek van 2-3 minuten meer dan in de hele eerste helft. Hoekschot Twente, getrapt door Cabral. Uitdraaiende bal vanaf de linkerkant, weggekopt door de Spanjaarden. Opnieuw opgevangen door Twente via Schilder en opnieuw afgeleverd bij Cabral. Vanaf de linkerzijde, draait naar binnen. Wil op voorzet geven. Bedenkt zich. Houdt in. Wil de bal aan schulden geven. Die bal wordt aangeraakt door Rios. Gaat over de zijlijn. ingooi voor Twente. Is inmiddels genomen. Zo komt er ook wat vaart in. Dat helpt ook wel vaak. Gaat de bal naar de andere kant naar Rosales. De koppers, onder wie dus de centrale verdedigers staan nog altijd te wachten. In het strafveld. Daar zal dus een bal moeten komen. Daar komt die bal via de rechterkant. Via Tadic. Maar die bal is veel te laag door de Spanjaarden onderschept. Maar de Spanjaarden in deze fase komen eigenlijk niet verder dan het wegtrappen van de bal. Die dan ogenblikkelijk weer pro is voor Twente. Zo heb je in ieder geval de kans om de drukker op te houden. Dat heeft Twente nu ook begrepen via braafheid. Bengtson loopt nu weer terug. Douglas was al terug. De koppers weg. Maar de aanvallers uiteraard zijn nog op de helft van Levante te vinden. Waar Castanjos nu een versnelling heeft aan de linkerkant van het veld. Eén man voorbij snelt. Maar de tweede niet. En die speelt dan de bal tot uh, hoorbaar ongenoegen van het publiek. Blijkbaar nog via Castanjos over de zijlijn. Zodat Levante een ingooi mag gaan nemen. En Twente even weer terug moet na 56 minuten. Leuke fase geweest. In de afgelopen minuten mag geen goal opgeleverd. En dus nog altijd 0-0. Het is onrustig in de Achterhoek. Eerste divisieclub De Graafschap presteert slecht. De supporters roeren zich in die mate... dat voorzitter Clemens Ros van Dorp zich zelfs genoodzaakt zag op te stappen. Een ruime week na dat besluit is Ros in staat om toe te lichten... wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Het is een hele moeilijke tijd geweest. Als je vrijwilliger bent en voorzitter van een club als de Graafschap... is dat in eerste plaats verschrikkelijk leuk. We hebben een moeilijke tijd doorgemaakt voordat we degradeerden. Het was een heel erg moeilijk jaar. Voetballen slecht. En eigenlijk ook het gevolg van besluiten uit het verleden... die dan hun doorwerking hebben in dat jaar waarin je degradeert... Uh, dus het, was, het waren moeilijke, hele moeilijke tijden. Uh, na degradatie probeer je de zaken weer goed op de rit te krijgen. En dat is ook aardig gelukt. Dat is een, uh, een, hele, dat is een hele, lastige, hele lastige zaak. Um, om, ja, je, je, je verliest een, uh, een hoop middelen. Uh, ja. Er komt een compleet begroting nieuw team. Een ja. begroting terug. Uh, een compleet nieuw team op het veld. Maar een, on, erg, enthousiaste, een erg enthousiast team. Uh, hele goede nieuwe mensen aangetrokken. Maar dan? En, uh, ja. ja, en dan zie je dat uh, supporters, uh, en met name een, een kleine groep die zich uiteindelijk de revolutie noemt... Uh, nog steeds leeft met uh, zeg maar de, de zaken uit de, de moeilijke jaren en roept van alles is hier fout. Het moet allemaal anders en het bestuur moet eigenlijk weg. En uh, ja, dat is heel erg lastig om dan duidelijk te maken aan die groep dat je nou net bezig bent... de boel goed op de rit te krijgen met elkaar, dat de neuzen één kant op staan... En dat je ook niet mag verwachten als je degradeert naar de Jupiler League dat je gelijk daar alle wedstrijden wint. Want het is echt uh, ja, een, een, een hele lastige zaak met een nieuw team. Ja, maar uh, goed, dus, uh... u, u weet, u stapt in het voetbal. Um, uh, dan kun je ook verliezen, dan kun je ook degraderen. Uh, dit soort dingen gebeuren. Er worden supporters wel eens boos, mm. dat weet je van tevoren. Maar uh, ook als mensen roepen van het bestuur moet weg. Hè, dat, dat hoor je al snel als het slecht gaat. Is het nog niet meteen een reden om dat ook te gaan doen. Nee, het, uh, het is ook niet dat, het, dat er iets mis mee is als, uh, als supporters zeggen... het bestuur moet weg, want dat heeft het niet goed gedaan. Uh, want dat is heel begrijpelijk. Als je slechte resultaten ziet, dan zijn er verantwoordelijken. Maar er is meer gebeurd? Uh, die, er is meer gebeurd dan dat. Op het moment dat een groep supporters zich gaat bedienen van, uh, van allerlei... ...middelen waarvan je kan zeggen, ja dit kan niet meer door de beugel. Maar noemt u eens dus wat, wat, wat voor soort middelen? Nou ja, op de social media mensen beledigen, uh, intimideren, kwetsende spreekwoorden ...op alle mogelijke manieren proberen mensen te beschadigen. Maar kunt u een voorbeeld noemen? Nou ja, uh, Als het dan zo is dat je op de social media steeds wordt aangevallen... Hè, dus dat, het, uh, ...dat er ook zaken zijn waar je helemaal niet tegen kunt verdedigen... ...dat je gewoon als persoon niet meer deugt. Uh, dat het niet meer gaat om het voetbal. Dat er kwetsende spreekoren zijn en ook schundige spreekoren op het eind. Maar vooral ook dat die spreekoren alleen nog maar gaan over het bestuur. En niet meer over er moet beter gevoetbald worden. Want het team wordt helemaal niet meer aangemoedigd. Ja, er werd gewoon op, op de man gespeeld, of in dit geval op de, op de man, vrouw. Op de man ja. en de vrouw. Ja. Dus ik ben, dat ging niet alleen over mij. Nee, het, het ging over Jos de Jong ook, technisch. En over Henk Bloemers, onze directeur. Ja. Um, nou, dan, dan merk je gewoon dat de druk op je persoon. Uh, zeker als je dit vrijwillig doet, wel heel erg groot wordt. Want ja, daarnaast moet je ook nog functioneren in dagelijks leven en in je privéleven. Ja. En uh, ja, als het ook zo raar wordt dat de politie zich toch met dingen moet gaan bemoeien... dan, uh, dan weet je dat, dat er toch wel meer aan de hand is dan alleen maar ontevreden supporters. Uh, ja. Dan gaat het te ver. Politie, dan neem ik aan dat er bedreigingen zijn geweest. Ja, er, zijn, uh, er zijn situaties geweest die zo ervaren zijn... dat de politie vond dat ze zich met de zaak moest gaan bemoeien. En uh, ja, dan weet je dat, dat er dingen aan de hand zijn die niet door de beugel kunnen. Ja, en, en bemoeien, wat betekent dat? Ja, Dat betekent gewoon of, dat, er aandacht is, dat er aandacht is. Uh, ook uh, dat er wat onderzocht wordt. Ja. Nou, daar kun je op dit moment al verder niet zoveel over zeggen. Maar het zijn allemaal zeer uh, onsmakelijke en kwalijke dingen... die aangezet zijn door een relatief kleine groep die aan het ophitsen is geweest, aan het opruien is geweest. En alleen maar eigenlijk tegen personen... en niet meer tegen datgene wat, uh, wat die personen zouden doen. Want volgens mij hebben ze daar op dit moment ook nog weinig weet van. Ja. Wat is er in uw ogen misgegaan in het traject? Nou, ik denk dat wat mis is... Zou, ja, als je zegt, er is iets misgegaan... dan kan je zeggen dat het eigenlijk heel erg jammer is... dat er zo ontzettend veel aandacht uh, uit moest gaan... naar een relatief kleine groep die constant de aandacht opeist... Uh, met je wil praten, uh, vindt dat je weg moet. Terwijl er 7000 andere mensen in dat stadion zitten, gezinnetjes. Mensen met opa oma die gewoon van een leuke voetbalwedstrijd willen genieten. En als één ding waarvan ik denk, nou ja, dat hadden we misschien anders moeten doen... is toch ook een beetje meer die relatief kleine groep zeggen... nou oké, okay, uh, we blijven met jullie in gesprek, in gesprek prima. Maar um, we stellen wel de regels in ons eigen huis even heel scherp. Nou, dat uh, hebben we uiteindelijk wel moeten doen, omdat het voor de rest van de supporters ook uh, geen leuke avonden meer zijn geweest. Mm -hmm. um, ja. Maar ja, de situatie is nu wel zo dat er één vak zit wat eigenlijk constant bezig is geweest uh, om de wedstrijden onmogelijk te maken, waardoor we thuis slechter presteren dan uit. Ja, en als we dat eerder hadden kunnen voorkomen, dan was me dat een lief ding geweest, maar dat is, uh, dat is gepraat achteraf, ben ik bang. Gaat u straks weer op de tribune zitten? Nou, ik, ik vind het zelf heel erg moeilijk om uh, in de situatie zoals die nu is er te zijn. Omdat ik uh, ook wel weet dat mijn aanwezigheid weer kan leiden tot uh, uitbarstingen, woedeuitbarstingen uitbarstingen of, uh, of spreekkoren. Maar in de bij toekomst? Die het, het blijft mijn club. Ik heb een blauw wit hart. Ik heb met, met heel veel pijn en moeite afscheid genomen van mijn functie. Dus ja. Ja, de Klemmense Ros van Dorper staat tegen... Uh... Ajots, Kloosterboer. Kleine uh, 50 kilometer, denk ik, ten noordoosten. Daarvan Daar uh, zit Bas nog steeds te kijken naar Twente tegen Levant. Ruim een uur op de klok. 0-0, wissel bij Twente. Daar is Boelikien gekomen voor schilder zo even. Dat betekent dat Twente Vabank gaat spelen in een soort 4-2-4. Met Bulekin en Castaño's nu naast elkaar als twee spitsen. Michel ontsnapt, gaat langs Benson en houdt dan vervolgens Bengtson vast. Bengtson gaat naar de grond en dat betekent dat de aanval voorbij is. Michel overigens die nog met een schitterend stipje de bal achter Michailov tikt. Toen was er uiteraard al gefloten, dus goal is het niet. Sterker nog, omdat hij dat niet had moeten doen, krijgt hij de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dat oogt dan gek genoeg ook weer wat overdreven eigenlijk. Hij was de man van de strafschop van twee weken geleden, die die verzilverde. Deze goal gaat niet door. Hij maakt het echt schitterend af, maar hij zal er geen lol van hebben als er ooit een dvd van zijn doelpunten wordt uitgebracht, vermoed ik. Stand blijft 0-0. Twente heeft de vrij schop genomen en Douglas heeft de bal. Die staat halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. is dus Rosales al speelbaar. Die krijgt nu de bal. Die krijgt ogenblikkelijk ook bezoek. Dat bezoek heeft Ruben Garcia. Daar gaat de bal weer terug naar Douglas, die 10 meter voor de middenlijn nu de bal meegeeft aan Benson. En Benson die rood van de middenlijn nu eigenlijk naar voren niet kan. Maar wel opzij. Dat is braafheid die daar de bal krijgt. Dan gaat er een diepe bal naar Bulekin. Dat kan je in ieder geval nu wel wat makkelijker doen. Bulekin aanspelen dan of de boel vasthouden en wachten op mensen die aansluiten. Of bijvoorbeeld doorkoppen op mensen die vanaf de vleugel komen of je spits. Dat is in de eerste helft eigenlijk niet gelukt Of in het eerste uur. Dat zou nu wel kunnen. Dit keer lukt het niet omdat Bulekin wel kopt. Maar de bal doorkopt in de handen van de Spaanse keeper. Of Costa-Ricaanse keeper is het in feite. Navas. En die heeft er ook weer getrapt. Die bal is alweer aan de andere kant van het veld terecht gekomen in het bezit van Twente. Via Douglas, halverwege de helft. En weer zoeken. Nu is er weer geen beweging voor in. Dan nodig je eigenlijk ook je verdedigers uit tot het spelen van de lange bal. Zoals het nu gebeurt via Rosales. Nu is er wel een aardige loopacties trouwens van Tadic aan de rechterkant van het veld. Tadic komt net niet bij de bal. Wordt daarvan afgehouden door uh, Ballesteros. Die eigenlijk daar, mag je zeggen, toch een beetje Mr. Levant is. 37-jarige verdediger die geboren is in de regio Valencia. Daar in 1994, toch alweer een poosje terug zijn carrière begon. Hier en daar wel bij wat andere clubs gevoetbald heeft. maar sinds een paar jaar ook weer terug is. En echt een beetje als zoon van de vereniging wordt beschouwd. En dus ook de aanvoerder is van dit elftal. Balbezit weer voor Twente na een zwakke doeltrap van Navas. En het balbezit voor Cabral. Oh, die gaat wel handig twee man voorbij. Maar struikelt dan eigenlijk met ballen al over de derde. Dat is... De Senegalese Diop. En dan komt de bal weer voor de voeten van Twente terecht. Met een gelukje Jansen. Aan de rechterkant van het veld. Rosales aangespeeld. Rosales probeert contact te maken met Tadic. Die mee over de middellijn. En dan loopt Rosales zelf de ruimte in. Nou ja, is daar wel ruimte? In ieder geval is balbezit nog altijd voor Twente. Als boeliekje wordt aangespeeld door Jansen. Die... ...doet nou eigenlijk net wat hij niet moet doen. Hij gaat namelijk proberen met een technisch hoogstandje door vier verdedigers heen te lopen. Dat is nou net zijn kracht niet. Hij verspeelt de bal. Rios wilde vervolgens met de bal vandoor... ...maar loopt zich eigenlijk ook weer vast in de drukte die daar ontstaat. Het voor de middenlijn met braafheid en brama voor Twente in de buurt. Dan kan Twente weer overnemen via Cabral. Maar zoekt Twente naar die aardige fase van, laten we zeggen, een minuut of zes, zeven geleden... ...waarin er wat mogelijkheden waren, ook aan de andere kant dus. Zoekt Twente weer naar openingen, maar die blijken dan plotseling toch weer wat moeilijker te vinden... Misschien even wennen aan het feit dat er een middenveld weg is en een extra spits bij staat. Dat vraagt nog om een wat andere aanpak. Nu is Douglas ineens recht buiten. Die wurmt zich langs een verdediger. Er moet meeverdedigd worden door een van de middenvelders, Vicente Iborra. En die maakt dan een overtreding. En dat levert Twente dan een vrije schop op. Ja, je zou het bijna een soort strafkorner doen. Die bal ligt in het verlengde van de 16-meterlijn. Kan dus indraaid voor het doel worden gebracht. Dat betekent dat het ineens kan. Dat betekent dat de koppers zich mogen verzamelen. Dat de scheidsrechter wordt uitgefloten omdat hij voor de zoveelste keer nu... Een bal die Twente wil nemen, echt 4 centimeter verlegd. Daar is hij erg goed in deze Franse strijdzegger Tony Chaperon. Chapeau, zou je bijna zeggen, goed gedaan. En een vrij schop voor Twente, dus daarvan zijn we in afwachting. Koppers genoeg nu met en Boudekin, en Benson, en Douglas. Vooral Douglas en Benson hebben het natuurlijk in deze Europa Cup in Helsinki een keer laten zien. Dat ze door de lucht goed en gevaarlijk kunnen zijn als de inderdaadde bal van Tadis komt. Daar is het hoofd van Douglas, maar de bal gaat over het doel van Levante Kansje... Na 67 minuten kansje voor Trenten maar nog altijd 0-0 I've been sitting in the darkness but the sunlight's creeping in now the is slowly melting in my soul and in my skin all a good time my friend yeah yeah i'm coming around again oh. I've been thinking, reminiscing on better nights and better days Hiding in the refuse of memories I made. Again van uh, Simon Wehr, iets voorbij uh, half elf. Die ene goal, je moet er toch niet aan denken dat uh, we nu wel kunnen concluderen... dat het heel moeilijk wordt voor alle Nederlandse clubs, voor PSV en voor Twente... om door te gaan naar de winterstop. Uh, dus het ene goaltje mag er wat ons betreft wel komen, Bas. Twente uh, krijgt de tegenstander wel langzaam, maar zeker wat onder druk. Het is nog 0-0, terwijl hier nu wordt teruggefloten omdat hij in het strafopgebied... Een tegenstander raakt met een hoog been. Scheidt zegt de fluit daar terecht voor. Hij gaat nog wat ruzie maken ook met Hector Rodas. Een van de twee centrale verdedigers. Dat lijkt me eerlijk zeggen wat overdreven. Maar Twente heeft een aantal hoekschoppen mogen nemen. Die zijn gevaarlijk geweest. Douglas heeft een enorme kans gekregen uit een hoekschop. Bal schiet eigenlijk... Uh... Zeg maar bij iedereen voorbij en komt al bij de tweede paal voor Douglas. Die komt inlopen, die staat echt op vier meter van het doel. En in plaats dat hij gewoon zijn ogen dicht doet... Nou ja, misschien was dat het probleem wel juist. En de bal tegen de jaagt raakt hij hem volkomen verkeerd... en schiet hij hem eigenlijk terug naar degene die de hoes opnam. Dat was Tadis en die stond altijd overmaat van Ramp ook nog buiten spel. Zodat er nog een einde kwam aan de aanval ook. Maar Tweet heeft wel, nou ja, in ieder geval wat dreiging laten zien. Tegelijkertijd zal Lefante het gevoel hebben met een 0-0 stand met nog 19 minuten te gaan. Ze zijn in vorm, ze weten wat ze kunnen de laatste weken... Vier duels in de Spaanse competitie ongeslagen. In die vier wedstrijden maar één goal tegengekregen. Dan weet je dat je lekker in je vel zit. En dan uh, kun je misschien ook in een wedstrijd als deze... waarin je voelt dat de tegenstander wel probeert te drukken... maar niet echt heel gevaarlijk is. Toch niet echt dat je makkelijk om gaat vallen. Dan kun je wat makkelijker voetballen. Weer gefluit voor de scheidsrechter die voor de zoveelste keer. Het is echt niet meer op de vingers van één hand te tellen. Nu vindt dat een vrije schop van Twente opnieuw moet. Omdat die bal echt op centimeters niet op de plek ligt waar het hoort. Dan bij een uh, ouderwetse Piet Lut. Maar goed, de man uh, zal er plezier in hebben om dat op deze manier te doen. Strik genomen heeft hij natuurlijk gelijk. Dat begrijp ik ook wel, maar het slaat helemaal nergens op. Twente heeft de bal. Twente valt aan via Castaños, via Tadic. Het loopt eigenlijk net niet zo'n combinatie. Omdat de Spanjaarden er in het duel kort op zitten. De ruimte eigenlijk net niet voldoende is voor Twente om rustig te combineren. Op hoog tempo lukt het eigenlijk nauwelijks. Nu aan de linkerkant Cabral. Die heeft wel in de eerste half een paar aardige acties laten zien. En een paar goede dingen. Maar op het moment dat het puntje bij het paaltje kwam er een goede voorzet moest komen. Of een goed schot kwam dat elke keer net niet. Het rendement kortom valt wat tegen. Maar de acties die waren tenminste in het eerste bedrijf veel beloverd. Maar in de tweede helft hebben we hem ook minder gezien. Bengtson aan de bal voor Twente. Op de helft van de tegenstander. Handen naar, naar, langs het lichaam. En eigenlijk het aangeven waar moet ik met die bal naartoe. Want iedereen staat stil. Dan moet het aan de rechterkant maar geprobeerd worden via Tadic. Tadic is dan de man die een actie zou moeten maken. Kruip de tegenstander in zijn rug naar binnen. Geeft de bal mee aan Jansen. Jansen probeert de bal bij Bulekin te krijgen. Dat hebben de Spanjaarden doorzien. Niet alleen dat, ze onderscheppen de bal en kunnen dan ook meteen over een counter gaan nadenken. En die loopt dan via Rios aan de rechterkant van het veld. GK's wijst waar hij de bal wil. Michel is mee. Er komt een lopje. GK's wil de bal meenemen. Dat doet hij ook wel, maar doet dat te ver. Dan durft de keeper van Twente Michael, of de bal niet te pakken. Blijkbaar staat Douglas er nog tussen met het been en zou het anders een terugbalbal zijn geweest? Dan komt een wat rare trap van de Bulgaar. En die levert eh, Levante dan nadat ze een cadeau hadden gekregen van Michailov ook maar zomaar weer in. Omdat een paas van Lel, de rechtervleugelverdediger, een Duitser, eigenlijk veel te hard is. En zomaar weer over de achterlijn rolt. Twente krijgt daarmee de bal weer terug. 17 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Er zijn fases geweest waarin Twente dreigend is geweest. Er zijn fases geweest in deze wedstrijd waarin je dacht nu gaat het gebeuren. Maar telkens duurde dat maar een handvol minuten. En het is dus nog altijd 0-0. En dat is voor Twente echt niet genoeg. O, straks komen we terug bij Bas vanzelfsprekend. Even naar uh, heel iets anders. Autocorreur Robin Vreins, Want die is namelijk druk bezig met het veroveren van een plekje in de Formule 1. Vandaag mocht hij op het circuit van Abu Dhabi... achter het stuur van de Red bull Bolide de kruipen. Robin, goedenavond. Goedenavond. Nou, vertel maar, hoe ging het? Um, ja, het was... Een ervaring. Natuurlijk uh, ben je heel veel aan het leren in de laatste uh, drie dagen, want ik heb de eerst da twee dagen geleden ik in de Sauber gereden en vandaag in de Red Bull. Het dus zijn uh, twee totaal verschillende auto's, dus uh, je moet wel even wennen als je in een andere auto stapt, maar uh, ja, je leert zoveel op een dag. Natuurlijk als je steeds meer rijdt, ga je steeds sneller aan sneller, maar... Uh... Ik mag wel tevreden zijn hoe gegaan ik denk ik. Ja, een paar weken geleden toen we elkaar spraken, toen zei je van nou: ik denk dat het grootste verschil de power is in de wagen. Was dat ook zo? Merk je dat er ontzettend veel power in die wagen zit? Veel meer dan je gewend bent? Dat viel op zich wel mee, eigenlijk. Natuurlijk uh, heb je wel meer PK, dat merk je ook wel. Maar als je wel echt je van uh, verschokken mensen dat hij zoals het rem doet, dan, ja, dan, dan ga je wel in je hoofd vooruit. Want, uh, je staat direct speel, Die remmen zijn zoveel krachtiger als uh, die World Series. Ja. Ja, er zit zoveel meer doud op de Formule auto dan, dan een World Series. En ja, het is echt niet normaal hoeveel, hoeveel krachtiger op die remmen staan. Ja, Goh, dat is toch wel gek uh, dat je verwacht dat het, de, de power bij het gasgeven enorm is... en dat dan blijkt dat het bij het remmen zit. Ja, ja, dat is eigenlijk helemaal wel, ah, dat niet gedacht Zeg, hoe waren de reacties na afloop? Zowel uh, eergisteren als uh, vandaag? Um, ja... Ze waren allemaal positief. Natuurlijk zijn we heel schema uh, nagelopen. Wat allemaal gingen testen. Want je testen mag niet meer als het er Dus die gebruiken deze jong driver test als eigen een testprogramma. Wat ze willen afwerken voor uh, updates en alles uh, op de auto te zetten. En kijken of ze werken of niet. Uh, bij Red Bull was het iets meer in geval dan bij Dus ja, ik heb gewoon mijn werk gedaan voor Red Bull. En uh, iedereen was tevreden. We hebben ja, veel geleerd. Team heeft veel geleerd. Dus dat is wel het belangrijkste voor hen. Krijg je dan ook mee wat er precies is veranderd aan die wagen? Of houden ze dat echt... Uh, ik kan me voorstellen dat ze dat graag geheim willen houden. Of krijg je er wel iets van mee? Ja, ik krijg er heel klein beetje van mee. Maar aangezien ik geen randbloed ben... en ik heb er niks getekend voor jaar... willen ze liever geheim houden. Dus ze eigenlijk niks tegen Maar ja, ik zit al jaren in die wereld. Toch weet je wel ongeveer wat gaande is. Maar toch precies allemaal die details, dat zul je niet weten. Nee. Nou, wat is er gaande dan? Ja, ze waren met zo van verder op de auto aan het spelen. Kijken waar de wind naartoe ging achter de auto. Dus dan hadden ze hier een, uh, een vleugeltje daarbij gezet, een vleugeltje hierbij gezet. En dan kijken of die windrichting dan anders werd in de auto. En uh, iets met de achterbeuren gedaan. Mm. Dus ja, echt van alles. Puur alleen om, de, om te kijken hoe de windrichting ging veranderen. Want ja, de windtolken is ook niet meer zoveel doen tegenwoordig. Dus op de baan is natuurlijk het best wat je kunt doen. Ja, nou kun je bij Red Bull natuurlijk wel verwachten... dat ze iets met vleugeltjes gaan doen, maar dit terzijde. Als we even naar jouw eigen toekomst kijken, Heb je daar dan iets van meegekregen... of je gewild bent binnen of sauber of Red Bull? Ja, ik ging naar deze tuinendagen... omselijk zien wat ik kan. Ik heb mijn best gedaan bij alle twee. Ja, meer kan ik eigenlijk niet doen, dus... Als ik daar thuis kom, dan zullen we wel een paar gesprekken en meetings verlopen en dan zien we wat eruit komen. Dus uh, nu is het ja, pas gedaan, nu is iedereen even nadenken. Die gaan die die direct inpakken en naar uh, Amerika toe voor de volgende wedstrijd. Dus dat zal uh, vanavond naar ja, de hoofd, dus de, de fabriek gaan, alle data. Dus er zal ook wel wat uh, telefonisch gepleegd worden. Ja. En, en hoe ziet de tijdlijn er dan uit? Wanneer wordt er dan iets duidelijk voor jou? Daar heb ik echt geen idee van. Dat kan volgende week zijn, dat kan nog uh, zes weken zijn. Dat, dat ligt allemaal aan hoe zij uh, erover nadenken. Ja. Daar word je er gek van om daarop te gaan zitten wachten? Ja, dus het is frustrerend. Uh, we hebben niet een eigen hand. Dat is een frustrerende baan. Maar ja, het is Formule 1, je moet ermee leven en het zal niet anders worden. Ja. Dus uh, een, een aparte wereld waar je nu in zit. Ja. Ja. Dus uh, je moet gewoon afwachten. En wat zegt je gevoel? Ja, mijn gevoel ja. Ik heb echt geen idee. Ik bedoel, ik heb me volledig geconcentreerd op uh, deze twee, twee dagen waar ik gereden heb. En meer kan ik niet doen, dus uh, hopelijk is het genoeg voor hem. En dan uh, zie je wat eruit komt. Ik kan niet eigenlijk zeggen van, ja, dat, dat komt in orde of dat komt niet orde. Dan moeten we gewoon kijken hoe het gaat gebeuren. Ja. Goed, nou, jij hebt je best gedaan. Maar het ligt nu inderdaad, zoals je zegt, in handen van anderen. Dank je wel. Ja, dat klopt. Dank je wel. Goed, dat was uh, Robin Vrijs. Elk Geru van Garder, trouwens, is in Abu Dhabi het testen uh, voor het merk Caterham. Uh, nu we het toch over een race hebben, mooie kreue Jasper Iwemaan. Die had goed nieuws vandaag, want hij rijdt volgend seizoen het uh, wereldkampioenschap op een weg, wegrace. Voor het Nederlandse Grand Prix team van Roelof Wangen. Die is dus uh, onder de pannen, om maar zo te zeggen. Nog uh, denk ik iets meer dan 10 minuten. Bar Stigler, twente levanten. We zijn nog lang op in Abu Dhabi, hè, trouwens. Ja, uh, elf minuten nog, om precies te zijn. 0-0 dus stand in uh, Enschede, waar opnieuw gewisseld is. Gutierrez is in het elftal gekomen voor Cabral. Er is ook aan de andere kant gewisseld. Een van de mensen daar naar de kant, Gekas, de spits. Niet echt in het hoofdstuk voorgekomen, toch... Topscorer van de Bundesliga geweest, vijf jaar geleden toen hij bij Bochum speelde. Dat is toch niet niks, maar vanavond geen potten kunnen breken. Twente is op zoek naar een goal. Tadic, goede actie. 20 meter van het doel, een man voorbij. Draait naar binnen toe vanaf de linkerkant, geeft de bal mee aan Gutierrez. Die neemt hem niet goed aan. Krijgt hem uh, niet onder controle, laat hem van zijn voeten springen. Daar zit een gegarandeerde Spaans been tussen. Levante loopt meer naar achter dan naar voren en hoop maar dat er een countertje komt. Vandaar misschien wel vers bloed voorin. Zodat je in ieder geval de snelheid hebt om daarvan te profiteren als het een keer zo komt. En Twente wil natuurlijk de boel onder druk zetten met die extra spits. Boelikin die al eerder kwam. Nu verspeelt Twente op het middenveld de bal. Dat is levensgevaarlijk. Dan loopt Michel ermee vandoor. Maar komt de bal voor de voeten van Bengtschol. Die eigenlijk vrij makkelijk daar het probleem oplost. En kan Twente ogenblikkelijk weer naar voren. Tadic met een uh, bal. Ja, wat is dat nou eigenlijk weer voor bal? Hij heeft benen recht voor het doel. De ruimte om zelf door te lopen richting dat doel. Wil een paas geven. En die bal komt eigenlijk achter de twee spitsen terecht. Wordt door Levante opnieuw uitverdedigd. Maar Levante kan eigenlijk... Niet echt meer uitverdedigen in de letterlijke zin van het woord. Het is ballen wegtrappen en inleveren geblazen. Zodat Twente nu ook ondersteund door het publiek hier. Ruim 20.000 mensen in de golfsvesten. De bal meteen terugkrijgt en dus weer naar voren kan. Brama aangespeeld. De aanvoerder halverwege de helft van de Levanten nu. Tadic, weer een rare bal. Wil de bal in één keer meegeven aan de zijkant naar Braafheid. Die hij daar wel had zien staan uit zijn ooghoeken. Maar daar komt de bal nooit omdat hij die volkomen verkeerd raakt. Dan wordt de bal overgenomen door de Spanjaarden opnieuw via Papa Diop. Die dan van de sokken wordt gelopen. Een klein tikje krijgt. Brama is de dader. En dan komt er een vrije schop aan voor Levante. De ploeg die dus in Spanje het heel goed doet. Weer heel goed doet. Afgelopen seizoen eigenlijk hoog eindigde. Dit seizoen voor het eerst Europees voetbal speelt. Voor het eerst in de clubgeschiedenis. De oude club natuurlijk van Faas Wilkers. En van Johan Cruijff. Die daar nog in een ver verleden speelde. Faas Wilkers natuurlijk eind jaren 50. Die daar als spelertrainer was aangesteld. En Cruijff begin jaren 80. Maar dat duurde niet lang. Een wedstrijd of 12. Elefanten, dus nu opnieuw goed in de competitie. Subtop, ze staan zesde. En dan met een begroting van voor Spaanse begrippen een fooi. Ik geloof dat ze een begroting vorig jaar hadden van ongeveer 25 miljoen. Dat is nog minder dan Twente. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door Diop ter hoogte van de zijlijn. Die geeft braafheid een tik en dat levert dan de. ...de derde gele kaart van deze wedstrijd op. De eerste van Michel, daar was nu live bij. Daartussendoor kreeg Pajesteros er nog eentje... ...omdat hij met zwiepende armen het gezicht raakte van Castanjos. Het zijn allemaal kaarten van de laatste tien minuten. Dat geeft dan een beetje aan dat de Bevanter wat in de verdrukking komt. Terwijl Twente nu via Bengtson zomaar de bal inlevert bij een tegenstander. En dan moet Twente in plaats van vooruit achteruit lopen. Brama zet ogenblikkelijk zijn tegenstander onder druk. Er komt toch een diepe bal op de nieuwe spits. Angel, die komt helemaal aan de zijkant uit. Dat is de rechterkant. Douglas is daarmee naartoe... Dan komt de bal voor de voeten van Rios. Die wil hem eigenlijk meteen weer meegeven aan Angel dat mislukt. Hij houdt de bal wel binnen. Hij houdt de bal niet binnen, want het is een drift om nog langs braafheid te komen. Loopt hij de bal over de zijlijn en mag Twente een ingooi gaan nemen. De tijd gaat dringen voor Twente, dat mag duidelijk zijn. 82 minuten op de klok. En dat betekent dat er eh, nog 8 minuten plus extra tijd overblijven voor Twente om een goal te maken. Want aan 0-0, dat heb ik eerder gezegd vanavond, maar dat is wel de harde waarheid. Aan 0-0 heeft Twente eigenlijk niets, dan is het... Formeel nog niet uitgeschakeld, maar zal het een helse opgaan worden om nog wat van dit Europa League seizoen te maken. Kortom, bank dat is wat Twente eigenlijk moet doen in de slotminuten van deze wedstrijd. Goed, we komen zo bij je terug. Een dag uh, voor het schaatsseizoen begint. Is er altijd nog één ploeg zonder sponsor. Het is het uh, team van Veen, de ploeg van uh, Marit Leenstra. Koen van Wij en, uh, en de coach Jan van Veen, die hebben geen cent te makken. Goede prestaties zijn dit week extra belangrijk op de NK-afstanden. Want dat zou nieuwe sponsors wellicht over de streep trekken. Een bijdrage van Steven Dalenboud. De website van Team Van Veen ziet er gelikt uit. De schaatsers staan er groot op afgebeeld in hun helblauwe pakken met witte benen. En daaronder staat een heel grote titel. Team Van Veen zoekt hoofdsponsor op weg naar Olympische Spelen in Sochi. En even daaronder kunnen potentiële sponsoren op een filmpje klikken... waarin de vijf schaatsers van deze ploeg worden voorgesteld. Koen voorbij, Marit Leenstra, Rens Rotteveel, Maurits Vriend en Lotte van Beek. En daarnaast staat dan een kopje hoofdsponsor worden met een vraagteken erbij. Klik je erop, dan kom je bij een contactformulier. Even kijken hoor. Aanhef, de heer, mevrouw, voornaam, achternaam, adres, postcode. Kun je allemaal invullen. Plaatsnaam, telefoonnummer. En je kan er nog een berichtje bij typen. En dan klik versturen. En dan heb je aangemeld als sponsor van Team van Veen. Dat gebeurt. Ja, en niet alleen hoofdsponsors, maar ook suppliers die denken van hé, hey, dit is een. Een leuk project, dat, dat spreekt mij aan. Stel ik heb ergens nog een potje liggen en ik wil het in, in schaatsen investeren dan, en ik vul mijn naam in, dan word ik teruggebeld. Dan, dan word door jou? Nou, niet door mijzelf, maar ja, dan, word je, dan word je zeer spoedig teruggebeld. Ja. En dan moet je eventjes uh, afstemmen wat uh, de wederzijdse ambitie is. Jan van Veen, hij trainde met zijn ploeg de hele zomer zonder sponsor en dat had grote gevolgen. Het is, uh, ja je moet het zo zien dat uh, vroeger werd altijd alles voor je gedaan. Ik heb al een paar jaar ervaring met, uh, met grote sponsoren. Converwee is een belangrijke schakel in de ploeg. En, uh, en nu moet je echt alles vanaf het begin af aan zelf regelen. Dat maakt het toch wel wat uh, ja, minder professioneel. Vroeger kwamen we aan op de, op de training, dan deden we onze warming-up en... Uh, Deden de onze training en de, de tot een, uh, vanaf het water tot aan de voeding werd al geregeld. Dus je hoeft er vrij weinig te doen. Maar uh, ja, dat moet je nu allemaal, alles moet je vanaf het begin van zelf doen. Vroeger legde je je sleutel neer op de balie van het hotel als je wegging en dan kon je weg. En nu moet je nog even je creditcard trekken. Ja, dat is ook een andere, andere ding is wat erbij komt, inderdaad. Ja, het, de kosten zijn allemaal voor jezelf. En, uh, ja, dat, uh, dat is ook wel lastig. Ik denk niet dat dat uh, heel lang door kan gaan zo op deze manier. Ik zie het ook liever niet uh, gebeuren, zo een paar jaar doorgaan. Maar uh, ja, het, uh, het is een uh, duur geintje. En het is ook wel een beetje een vreemd geintje. Uh, ja... Ja, dat denk ik wel. Jan en Alleman hebben in de schaatswereld een contract. Behalve toppers als Koen Verweij. De nummer drie notenbenen van het WK Allround vorig jaar. Ik denk, dat, uh, ik denk dat er heel veel mensen er ook bij zijn genomen als trainingsmaten die wat minder rijden. En uh, mooi bij de ploeg kunnen trainen en heel veel faciliteiten ter beschikking hebben. Maar uh, ja, dat is toch wel, uh, toch wel jammer om te zien dat uh, Marit en ik nog niet uh, in de ploeg nog niet zijn opgepakt in Jan van Veen. Maar uh, ik denk dat het goed gaat komen. En uh, als hij er is, dan uh, dat we het extra goed gaan laten zien. Maar, zo verzekert Jan van Veen, er is hoop. Want na een zeer stille zomer zijn er nu eindelijk gesprekken met sponsors gaande. Ja, schaatsen gaat pas uh, beginnen als de eerste berichten in de media verschijnen. En, en, uh, de, dus ik merk gewoon echt dat, het nu, uh, dat de belangstelling toeneemt. Uh, dat de partijen zijn geïnteresseerd zijn geïnteresseerd. Dus ondanks dat het vlak voor het NK is, is mijn hoop... Uh, ja, groter dan uh, ooit. En dus is alle aandacht gericht op de NK-afstanden. En er is vertrouwen, ook bij Marit Leenstra. Zij ging met een zware enkelblessure de zomer in. Maar reed onlangs in trainingswedstrijden de sterren van de hemel. Ze lijkt, net als Koen van zo scherp als een mes te zijn. Nou, ik had het in de zomer eerst niet gedacht. Omdat ik inderdaad uh, eerst nog last had van mijn enkel. Maar daarna hebben we wel extra op uh, explosiviteit getraind. En uh, veel met de start bezig geweest. En dus ik denk uh, dat dat wel... Uh geholpen heeft. Ja, jouw start is nu beter? Ja, zeker. Leenstra wil zich dit jaar meer gaan richten op het sprinten. De winnaar van het NK round de afgelopen twee jaar... concentreert zich op de duizend meter... en wil het all-rounde links gaan laten liggen. Ja, ik weet ook nog niet helemaal zeker of ik daar aan mee wil doen... of dat ik voor een sprint kies. Ik wil niet allebei toernooien meer rijden dit jaar. Con Verwij lijkt ook in goede vorm aan de NK te beginnen. Hij reed al snel bij trainingswedstrijden in Insel. Verweij is dus klaar om de strijd aan te gaan met Sven Kramer. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik ben uh, sterk. Ik denk dat uh, op individuele afstanden dat Sven uh, op de 5 kilometer en 10 kilometer nog, uh, nog steeds nog wel een tandje ver is. Maar dat ik nu wel in de buurt kom en uh, ik ga graag de strijd met hem aan. Dat loop ik niet voor weg. En ik denk dat het op de Oranje-toernooi dit jaar uh, ja, heel erg uh, gezellig gaat worden. Om de gouden, uh, gouden plak, denk ik. Maar eerst dus die NK-afstanden. Een toernooi dat voor Jan van Veen belangrijker is dan andere jaren. Van Veen beseft dat een goed NK-sponsoren over de streep kan trekken. En wil dat zijn schaatsers dit weekend extra pieken. Ik, ik zie wel in dat, uh, ja, dat we ons gewoon in de kijker moeten rijden, dit, dit, dit, dit NK. Misschien nog wel meer dan voorgaande jaren. Maar ik heb niet zoveel concessies in mijn programma gedaan dat ik straks uh, in, uh, met de kerst uitgepierd ben. Dus ik weet wel wat er voor nodig is om um, um een dermate de basis te leggen dat je ook uh, het tweede seizoen goed bent. Goed, dat was uh, Jan van Veen in de bijdrage van uh, Steven Dalebouts. En dan meld ik even dat Hannover tegen Helsingborgs... de andere wedstrijd in de, de pool van SC Twente, daar staat het inmiddels 2-2. Dat is ook niet echt goed nieuws volgens mij voor Twente, Bas. Nou, het maakt allemaal niet zoveel uit. Volgens mij moet Twente gewoon zorgen dat ze winnen. Dat doen ze voorlopig niet. Het is dus anderhalve minuut nog over van de officiële speeltijd. 0-0 nog altijd de stand. Schot van Braaf heeft gezien dat in de korte hoek maar net kon worden gepakt door de keeper van Levante. Twente heeft de tegenstander nu wel bij de strot. Maar ja, die dichtknijpen en de tegenstander op de knieën dwingen, dat is nog wat te veel gevraagd. Er zijn wat counters geweest, ook die er aan de andere kant weer dreigend uitzagen. En als Angel invaller ogen zou hebben gehad, dan had hij gezien dat aan de rechterkant Rios mee was geweest twee minuten geleden. Dan had hij de bal af kunnen leggen en was het nu 0-1 geweest. Maar gelukkig voor Twente zag hij dat niet en schoot hij zelf ruim naast. Zo heeft Twente in ieder geval nog de illusie dat het van deze avond wat kan maken. En dat het nog een, uh, voor een langer avontuur kan zorgen in de Europa League. Maar zoals gezegd, als het hier 0-0 uh, zou blijven, dan wordt het uh, veel rekenen. Maar is de kans dat Twente nog overwint het eigenlijk minimaal? Want dan is het afhankelijk van zoveel factoren en zoveel rare uitslagen dat het eigenlijk geen doen meer is. Balbezit voor Michailov. Nadat de verdedigers van Twente eigenlijk maar half ingrijpen na een aanval van de Spanjaarden die helemaal niet zo gevaarlijk leek. Wordt de bal weggetrapt en opnieuw door de Spanjaarden weer ingebracht. Weer weggekopt en opnieuw opgevangen door Levante. op met een paas naar Rios. De man van twee goals twee weken geleden draait. wil daar binnen wil schieten met zijn linker. Maar komt er niet aan te passen. Dan komt de bal aan de andere kant van het veld terecht bij uh, Barquero. Invaller Bask. En zoals dat hoort, als je pas bent, wordt die begin je carrière dan bij Sociedad. De bal komt uiteindelijk bij Diop terecht. Dan zou er geschoten kunnen worden uit de tweede lijn. Maar niemand wil dat eigenlijk. Ja, nu toch. En dan is Michalov nodig om een redding te verrichten op dat schot van José Barquero. De invallen dus. En levert dat nog een hoekschop op ook. Voor Levante. Daar waar Twente eigenlijk graag de bal wil. Want voren wil, moet het nu naar achteren. De extra tijd, misschien hoorbaar op de achtergrond, omgeroepen. Vier minuten. Die loopt inmiddels ook, dus dat betekent dat Twente weet waar het aan toe is. 0-0 de stand, er is een goal nodig. Er zijn fans van de Enschede's die er blijkbaar niet zoveel vertrouwen meer in hebben, want het stadion verlaten. Bij De hoekschot die bevanten mag nemen, stuurt het uh, nog vier mensen mee het strafstofgebied van Twente in. Barquero is de man die trapt, de bal wordt weggekoppeld, de eerste paal door Douglas. Buiten het strafgebied opgevangen en er wordt er in één keer geschoten ook, maar die bal gaat uh, ruim over. Het schot van Guamblu. Ook al een invaller, trouwens. En die bal dan klaargelegd door Michailov. Snel, want geen tijd meer te verliezen. 3 minuten en 20 seconden nog. Een 0-0 stand. Twente op jaagt naar een goal. Michailov trapt. Bal zwak op het hoofd van uh, Diop. Kopt de bal naar voren. Lijkt me buiten spel. Wordt ook nu voor gefloten. Een beetje aan de late kant. Vrij schop voor Twente. Die dan uh, snel genomen zal moeten worden. Maar het duurt heel lang voordat die bal. Daar is klaargelegd. En ja, de scheidsrechter, dat weten we nou inmiddels. Die wil tot op de millimeter nauwkeurig dat de bal daar op de plaats delict wordt neergelegd. Dat is Twente nu gelukt. Met een microscoop hebben ze die plaats moeten vinden. Dan wordt de bal naar voren getrapt op het hoofd van Douglas. Die nu maar als een extra extra spits fungeert. Want er staan er nu drie. En Boulikin en Douglas. Dat lijkt op kopkracht genoeg. En daar dus omheen ook nog Castanjos, Drie verdedigers nog overgebleven. Want Twente onder aanvoering van het publiek dat er even alles of niet zong. Wilt naar voren. Tadic krijgt nu nog een gele kaart omdat hij vindt dat zijn tegenstander een beetje veel tijd neemt met het nemen van een ingooi. Dat doet hij overigens ook, Lel de Duitse. Terwijl uh, Tadic uh, net bekomen is van de strik en de gele kaart heeft geïncasseerd, hebben de Spanjaarden daarbij nog het gevoel gekregen dat ze nog wel even wat extra kunnen wachten met het nemen van die ingooi. Dat levert weer seconden op. Dan wordt die ingooi genomen, valt die bal ten prooi aan Twente, maar wel helemaal achterin. Waar Rosales nu halfweg helft de bal in de voeten heeft. Twee minuten inmiddels verstreken van de vier extra tijd. Daar heeft Twente dus nog helemaal niets mee kunnen doen. Nu wordt de bal doorgekopt door Duggers in het strafgebied voor de voeten van Tadic. Maar die komt helemaal aan de linkerkant van het veld uit. Bij de achterlijn zelfs met de man in zijn rug. Wil hij er langskomen. Hij wil er eigenlijk dwars doorheen. Dat lukt uiteraard niet. Lel blijft naar de bal kijken. Krijgt bovendien steun van Rios. Uitverdediger van de Spanjaarden laat de wensen over. Dan neemt Twente opnieuw over. en kan het aan de slag aan de linkerkant van het veld. Braafheid, want iedereen bij Twente is nu ineens aanvallen. Ja, je moet wat. Het is 0-0 met nog twee minuten. En Twente heeft een goal nodig. Tadis op de punt van het strafschopgebied. Valt hij dan één keer goed. Daar is Castanjos die de bal aanneemt op de rand van het strafschopgebied. Recht voor de goal. Maar de bal niet tijdig onder controle krijgt. Dan zou kunnen de Spanjaarden het bal weer wegtrappen. ingooien Ingooi voor Twente, snel genomen. Tadis krijgt een zwiepertje mee. Buiten het strafschopgebied, daar reageert het publiek op. Maar de scheidsrechter niet. Die heeft wel gezien dat de bal over de achterlijn is gegaan. Dan geeft Twente dan nog een hoekschop. Want daar kan je uiteraard niet onderuit. Dat is nummer 10. En die wordt genomen door Tadic. Zelfs de keeper nu mee, Michailov, in het strafschopgebied van de Spanjaarden. Komt de bal voor, die wordt weggekoppeld door Diop. En dan Brahma maait over de bal heen. Die wil op het doel schieten. Wordt die bal opnieuw ingebracht door Braafheid. Ook daar zit een Spaans been tussen. Gaat de bal eruit. Dan moet Michailov op een drafje terug naar zijn eigen doel. Wordt door Twente de bal opnieuw het strafgebied van Levante ingeblazen. Is Michailov in ieder geval in zijn eigen strafgebied terechtgekomen. En moet Boedekie nu een bal doorkoppen in de richting van Douglas. Douglas komt niet bij de bal. Die rolt door in de handen van Navas En dat is de keeper van Levante. En daarmee, terwijl de klok zegt 93 minuten en 20 seconden. Lijkt de geest wel uit de fles. Want met nog maar 40 seconden. Op de klok in balbezit voor de tegenstander. Moet Twente nu wel echt heel veel geluk hebben? Wil het nog in de buurt van een overwinning komen? Het wordt in ieder geval nu geholpen door een buitenspelgeval aan de andere kant. Dat is een beetje dom van Juando. Die de bal daarmee zomaar teruggeeft aan Twente. Zo komt er misschien toch nog een kans. 20 seconden nog te gaan. Bal in de druk van het strafgebied gepompt. Douglas, Douglas, schiet! Douglas schiet! En schiet aan de handen van de keeper. Hij gaat het kop nu wel aan op de rand van het strafgebied. Komt de bal eigenlijk omhoog. En omdat zijn tegenstander de verkeerde kant op kijkt, kan hij nog schieten ook. Wat doet dat met zijn linker eigenlijk vrij slap mikt wel op de verre hoek, maar de keeper heeft uh, de bal te pakken. Die rekt nog wat tijd met het nemen van de doeltrap. De scheidsrechter kijkt dus op zijn klokje en zal zo aanstonds gaan fluiten. Dat doet hij zelfs nu. En zo eindigt het bij Twente Levante in 0-0. En is de kans dat Twente na de winter nog actief is in Europa... werkelijk minimaal. Goed, en hoe minimaal? Wel nu, uh, Hannover tegen Helsingborgs is uh, zojuist afgelopen. Hannover uh, heeft gewonnen met 3-2... Door een penalty doelpunt in de laatste minuut. De 91ste minuut zelfs. Dat doen dus zojuist gemaakt. Dat is toch relatief goed nieuws voor Twente. Nu heeft Hannover 10 punten, Levante heeft er 7. En Twente heeft er 3. Voor wat het waard is. Maar er zijn tenminste nog kanten, kansen voor FC Twente. Dit was het voor nu. Morgen ongetwijfeld schaatsen op Radio 1. NK afstanden. Morgenavond in langs de lijn. En daarin ook aandacht natuurlijk voor de eredivisie divisiewedstrijd tussen NAC en Groningen.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 Ontmoet de topschaatsers in het KPN Clubhuis. Tickets vanaf 12.50. Ga naar Primera of Maak het mee. Als kind was ik al fan van de Wielerwaal. Na Dorresteins vogelgids is er nu Dudeljo van Hans Dorrestein. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel.